Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd horen Ridouan Taghi en 16 andere mensen... in het Marengo-proces of ze straffen krijgen. En zo ja, welke. De rechter in Amsterdam is begonnen met het voorlezen van de vonnissen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is erbij in De Bunker, de extra beveiligde rechtbank... En het blijft indrukwekkend om te zien. De zwaar bewapende agenten met automatische wapens en een bedekt gezicht onder hun helm. De politiedrone in de lucht. De gepantserde zwarte auto's die hier met de noodvaart de straat binnenkomen scheuren. en dan de ondergrondse parkeergarage van de bunker induiken. Daarin zitten de verdachten. Ja, maximale beveiliging ook vandaag weer voor dit uitzonderlijke proces. Het Marengo-proces is de grootste strafzaak ooit in ons land. Er zijn. 17 verdachten die terechtstaan voor meerdere moorden en pogingen tot moord. Gas en stroom worden weer ietsje goedkoper. Drie grote energiebedrijven hebben lagere prijzen voor mensen met een variabel contract. Bij Vattenval is gas bijvoorbeeld bijna 20% goedkoper. Bij Eneco hebben ze de laagste tarieven sinds het begin van de energiecrisis. Het komt doordat het een warme winter is. Een prijsvergelijker zegt dat het daardoor gunstig is om nu een vast contract af te sluiten. En bakfietsenmaker Babu heeft voor het eerst gereageerd op alle klachten over de frames die ineens kapot kunnen gaan. Een paar weken terug kwam RTL Nieuws met dat verhaal. Bij meerdere mensen was het frame van de bakfiets tijdens het fietsen plotseling doormidden gebroken. In een online video zegt de directeur nu sorry. Beste Baboe klant laat ik beginnen met excuses. Medio februari moesten wij u vragen om uw babu bakfiets voorlopig niet te gebruiken. Dat is erg vervelend. Babbel roept meerdere modellen terug. Het gaat om de City en Mini in de normale en elektrische uitvoering. Voor de mensen die er een hebben wordt iets anders geregeld. Het weer nog een droge dag met behoorlijk wat zon. Vanochtend is het in het oosten en in Limburg wel grijs. Later trekt het daar ook vaker open. En vanmiddag overal zonnig dus bij 7 tot 9 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn helaas nog altijd een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het is bij Osdorp, de rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zeeburg 20 minuten file rijden. Verder nog de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kupenburgerveen en Badhoevedorp 10 minuten file rijden. Er is één rijstrook dicht vanwege een slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 You, only you. I guess that fools never learn. on Did you?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 gone.